Vooral de sancties op de oliehandel zullen Iran hard gaan treffen, verwachten de deskundigen. In Utrecht heeft een buspassagier een steen tegen haar hoofd gekregen. Die werd van buitenaf naar de bus gegooid en ging dwars door de ruit heen. De vrouw die werd geraakt heeft er geen ernstige verwondingen aan overgehouden. Wel was volgens een ooggetuige iedereen in de bus overstuur. Mogelijk is de steen vanaf een skateveld gegooid waar een groepje jongeren hing. Er is niemand aangehouden. Ambulancepersoneel gaat weer actie voeren. Dat is besloten omdat het overleg tussen de FNV en de werkgevers deze week is vastgelopen. Volgens de vakbond wilden de werkgevers alleen maar praten over een CAO voor volgend jaar, terwijl de bond ook nog toezeggingen wilde voor dit jaar. De estafette acties worden vandaag hervat als eerste in Rotterdam en Noord-Holland-Noord. Later volgen andere regio's. Door de acties zullen bijvoorbeeld ambulances niet harder rijden dan de maximumsnelheid.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 ZFM Hey, How long did she come? Alone. Why is she dancing alone, why is she dancing alone, did she come on her own, seems so lost, so why does she keep on?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 Vraag aan Sinterklaas, ook vrede overal The colors in you, I see them too And boy, I love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 are so always fine cause you drink for relief with the heart of a child and the wit of a fool so wonder why don't we try to build a wall around you now why